Autofabriek Netcar in Born heeft honderden extra medewerkers nodig... voor de productie van de mini die deze zomer start. Er is extra personeel nodig voor logistiek, onderhoud, kwaliteitsbewaking en verkoop. Moederbedrijf BMW maakte vandaag bekend dat vanaf komende zomer in Born... de nieuwe drie-deurs-mini wordt geproduceerd. In 2012 dreigden nog 1500 medewerkers van Netcar hun baan te verliezen... toen Mitsubishi stopte met de productie in Born.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 verleden tijd zijn. Activia stopt na september met de sponsoring van de vrouwenploeg van coach Jacques Ori. Team Activia bestaat uit Lurien van Riesen, Annette Gertsen, Diana Valkenburg, Roxane van Hemert en Pien Kulstra. Alleen van Riesen wist zich te kwalificeren voor de Spelen in Sochi. Ze werd elfde op de 500 meter. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Minimumtemperatuur plus 2. Morgen wolkenvelden, ook zon. En in het westen kans op wat regen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vielen bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 Oost. Daar tussen Kadoelen en de Zeeburgertunnel 2 kilometer door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. En bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenissen 3 kilometer. Tot zover de verkeers...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 -M. Met nu de Muziek -bodevaar.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 I know just what you prove. Mm. I know when to pull you closer, and I know when to let you lose. Friends, but we can never think of everything